Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht in de Gazastrook zware bombardementen uitgevoerd. Ook het huis van Hamas-leider Hanië zou zijn geraakt, maar hij was op dat moment niet thuis. Op andere plekken vielen volgens Palestijnse bronnen zeker 16 doden. Vanuit de Gazastrook werden raketten op Israël afgevuurd. Gisteravond zei premier Netanyahu dat de legeroperatie in Gaza lang kan gaan duren. De VS en Europa gaan Rusland nieuwe en zwaardere sancties opleggen. Die zullen de energiesector, de financiële sector en de wapenindustrie treffen. Het besluit wordt waarschijnlijk in de loop van de dag bekendgemaakt. De afspraken zijn gemaakt door president Obama en een aantal grote Europese landen. De VS en de EU willen de Russen hiermee straffen voor de crisis in Oekraïne. De Nederlandse en Australische experts in Oekraïne gaan vandaag opnieuw proberen het rampgebied te bereiken. De afgelopen dagen moesten ze al twee keer voortijdig terugkeren naar Donetsk, omdat er in het gebied zwaar werd gevochten en het te gevaarlijk was om verder te gaan. Het hoofd van de missie, Albus Berg, zegt dat hij zo snel mogelijk op zoek wil gaan naar stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers. Op Curaçao is oud-minister van Financiën Jamalodin sinds zaterdag in hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-minister werd vorige week opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de politicus Helmin Wiels en zou de opdrachtgever zijn. Jamalodin protesteert met zijn hongerstaking tegen de manier waarop hij in de gevangenis wordt behandeld. Lars Boom heeft het criterium van Boxmeer gewonnen. De renner van Belkin en etappenwinnaar in de Tour de France bleef zijn medevluchte Tom Dumoulin voor. Elk jaar wordt de dag na het einde van de ronde van Frankrijk in Boxmeer een criterium verreden. Het weer, vooral in het zuidoosten, kan een stevige regen of onweersbui vallen. De rest van het land blijft het droog en gaat de zon geregeld schijnen. Tot 24 graden aan de kust, tot 27 in het oosten. Dit was het NOS journaal. Dit is Wijnand bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 De Bonita la gente que, que viene y que va. va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene da Que escucha, que, que entiende, que tiene y que, que da. da Bonito porte Bonito pe Bonita la rumba Bonito José Bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día Respira, respira Bonita la gente cuando es te. de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está Bonito you sure. More. But you're just a hideaway You're just a fear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 Voor kleine.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 And don't leave the out